Jan van der Putten met het NOS-Journaal. Nog altijd relatief weinig werknemers worden bijgeschoold. Volgens het SCP kregen in 2014 4 op de 10 werknemers een cursus of een andere vorm van bijscholing. Dat zijn er net zoveel als in 2004. De overheid probeert bijscholing te stimuleren met het idee dat werknemers dan beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Vooral laagopgeleiden ouderen en flexwerkers doen weinig aan bijscholing. Bij Sicilië zijn gisteren 6500 bootvluchtelingen uit het water gehaald. Dat gebeurde bij 40 verschillende reddingsoperaties. Volgens Italiaanse media is dat een record en zijn er nog nooit zoveel mensen op één dag gered. De reddingsoperaties worden gecoördineerd door de Italiaanse kustwacht, maar ook schepen van andere Europese landen en van hulporganisaties zijn erbij betrokken. Criminelen gebruiken steeds vaker zware explosieven bij plofkraken. Een politiewoordvoerder zegt in de Telegraaf dat het risico op gewonden en schade aan gebouwen daardoor flink is gestegen. Het gebruik van zware explosieven is waarschijnlijk toegenomen doordat de geldautomaten beter zijn beveiligd. Machinisten en conducteurs van Arriva in Groningen staken vanmorgen. Tot 9 uur rijden er minder Arriva-treinen van en naar de stad. Vakbond VVMC ligt met het bedrijf over overhoop over zaken als loonsverhoging, gebroken diensten en reiskosten. Mogelijk komen er later ook stakingen in andere regio's. Arriva heeft ook treinen rijden in Friesland, over Overijssel, Drenthe en Zuid-Holland. Het mediapark in Hilversum heeft urenlang last gehad van een stroomstoring. Die begon vannacht om twee uur en was na half acht opgelost. De meeste radio- en tv-uitzendingen konden doorgaan dankzij noodstroom. Maar het tv-programma Goedemorgen Nederland kon pas om half acht beginnen. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder zonnig. Alleen in het Noorden meer bewolking, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen vrij zonnig, dan is het de warmste dag van de week met 22 tot 26 graden. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging staan op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Bij Knoop het Maidenberg, 9 kilometer, zo'n 25 minuten vertraging... Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 7 kilometer. Daar is de vertraging bijna een half uur. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Bodegraven 6 kilometer. En richting Den Haag op de A12 bij knooppunt Gouwe 11 kilometer. In beide gevallen op de A12 is de vertraging zo'n 10 minuten. En dat geldt ook voor de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Kaagdorp file van 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 te kijken van wat ben je allemaal aan het doen? Nou, voor het moment dat uh, staan de schuiven al lopen... Ja. Uh, dat heeft uh, te maken met de Grand Prix van uh, België, dames en heren. Want uh, ik ging te enthousiast al meteen uh, los. Uh, dat had met uh, een lekker band van meneer Carlos Sainz uh, te maken... in de eerste uh, ronde. Want uh, een rechterachterband zorgt ervoor... dat zijn hele achterkant meteen een gort gereden is. En dan vraag ik me af, waarom zit je dan door? Als je helemaal aan het... Uh, nou ja, je bent net... Drie, vier bochten al verder en dan beslaat je om de auto dan toch nog maar aan de kant te zetten. Maar goed, jeugdige overmoed. Ik moet denken aan een uitspraak, Andor, met die Grand Prix van België vandaag. Want uh, we zijn er weer. Dat uh, heeft alles te maken met een Grand Prix natuurlijk. Ja. Uh, dat, uh, de, de uitspraak van een oud Formule 1 coureur hier uit die dorp, die zei van ja, waar de verwachtingen hoog gespannen zijn, is de teleurstelling ook zeer dichtbij. En die teleurstelling... Is ook serieus bij. Want uh, Max Verstappen heeft uh, zijn tweede plaats niet weten om te zetten in een. Uh, nou ja, in een. Uh, in een uh, in de eerste ronde. Dat is niet gebeurd. Uh, hij, uh, sterker nog, hij uh, heeft een, een nieuwe voorvleugel uh, moeten ophalen. Een nieuwe neus. En uh, het begint nu ergens achterin het veld. Dus ik, ik, wens, uh, ik wens de broertjes Berg. die daar op de tribune zitten bij het rechte stuk. erg veel sterkte. Want. Ik hoop dat ze nog een week een, een, een leuke middag hebben, maar geval nou, ziet er niet uit. Wij gaan een leuke middag hebben, want we begonnen met ABC, When ja. Smokey Sings. Smokey sings, uh, nou, dat hadden we gezien. En, je... uh, dat hebben we inderdaad gezien. <laughs> dus uh, we hebben een goed voorspellend uh, vermogen vandaag hier bij Zandvoort op zondag. We volgen niet alleen de uh, Formule 1 van de uh, Spa-Franco-Show, maar ook het voetbal 0-0 in Eindhoven... En straks hebben we nog Co-Ahead, Eagles, Ajax, Arno Den Haag tegen Hercules en AZ tegen NEC. En Jaap, je bent afgelopen vrijdag op pad geweest uh, om wat interviews op te nemen. Ja, klopt. Heeft ook weer met auto's. Te maken. En in dit geval heeft dat te maken met een auto uh, uit, nou, motor in dit geval, maar het is ook een automerk, dat is een BMW. Ja. Uh, want er is een uh, expositie te zien in het Zandvorst Museum, en daar kun je dus uh, gewoon uh, terecht tot, nou, geloof ik ergens, tot uh, ver in uh, september. En dan kun je kijken naar uh, dagboeken van uh, iemand die een reis heeft gemaakt samen met een ander iemand uh, vanuit. Azië naar Nederland. Oké, okay, dat is heel erg interessant. Dat allemaal dit in dit uh, ja. prachtige programma. Zandvoort op Zanddag met Anders Sammer en Jacob er vandaag. En het is The Living Color. En Solace of You. When it hurts to be out there. Where I know what by the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 Volgens mij komen ze uit Utrecht. Ja, Sunday Sun met uh, Superior, dat is een nieuwe single. En daarvoor Living Color met a Solace of You. Het is een uh, tumult, tumultueus begin ja. in uh, Spa francorchamps uh, uh, Kijk, hier gaan we even met Kevin Magnussen aan, uh, aan boord. En die slaat in één keer gewoon uh, linksaf. En uh, hup. En dat is dan gewoon in Eau Rouge. En dat is toch een van de snelste gedeeltes uh, van, uh, van uh, het circuit van, uh, van Franco Kijk maar, hier gaat hij. Uh, boom. en in één keer zo de banden stapelen in... en uh, die auto wordt gewoon helemaal opgetild... Die staat er nu een beetje half scheef eigenlijk als het ware in. Uh, nou ja, betekent dat er nu een safety car op, uh, op het circuit aanwezig is. Uh, houdt dus ook in dat het veld wat weer, weer een beetje in elkaar schuift. Gunstig ook voor bijvoorbeeld Lewis Hamilton... die vanuit uh, de achterste kant uh, naar voren moest komen. En inmiddels, nu al opgeklommen is, naar plek 10 of 11... daar in die buurt rijdt hij nu rond. Dus uh, betekent dat hij uh, aardig wat terrein heeft uh, gewonnen. En ja, dat zou ook nog wel een beetje gunstig kunnen zijn voor Max Verstappen, die uh, weer uh, na het uh, incident in de eerste uh, bocht in uh, Lassoes, uh, toen hij ruzie kreeg met, uh, met Raikkonen en met Vettel, uh, dat uh, ook een deel van zijn voorvleugel uh, eraf uh, is uh, gereden. Moet hij van 16 weer helemaal naar voren gaan komen. Dus hij heeft veel te doen, zo als ja. de autosporters dan dat ook uh, heel mooi weten te zeggen. Oké, okay, zo meteen gaan we ook even uh, naar de interviews uh, ja. luisteren. Die ja. je hebt opgenomen. Maar een van die twee platen die daarvoor uh, gaan draaien, is Delight. A Groove is in the heart. The A deal, you won't unknow. Life full, truly life full. Life making flow, it, yeah. doing it, specially at a show, show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music haze. makes most moves like a maze. Haze. All inside of all heart special yeah. No other rhythm where I wanna come up, blowing, blowing with electric eyes. Yeah. You dip to the dive, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the heat. Hit, get with it, with it, can't think, quit it, quit it. Stomp on a beat when I hear a funk with blue playing pop pipe. Follow her true, baby, just sing about the groove. Singing the groove is in the In the heart. En daarachter uit het tijdperk dat Jaap Koper nog lange haar had. Cool and the Kang met Fresh bracht de tijd op 6 voor half drie. Piratentijd. De piratentijd, ja zeker. Piratentijd. <tie> Jij bent afgelopen vrijdag bij de opening geweest. van het, uh, een nieuwe expositie in het Zandvoortse Museum. Ja, het wordt nou een heel uh, aardige reunie, Want uh, collega Marcus van Dam komt binnen. Dus dat, uh, ah, dat uh, wordt een gezelligheid. Dat, dat wordt een gezelligheid. Uh, ik was inderdaad uh, afgelopen vrijdag uh, daar bij, uh, bij het uh, Zandvoortse Museum. En uh, dat ging natuurlijk over de expositie van, uh, van de BMW. En het grote BMW in Duitsland heeft daar ook enige. Uh, ja, min of meer een uh, rol in. Uh, maar goed, het is, de aanleiding is uh, als volgt: uh, de hark uh, van Kees Kooi uh, met als voorzitter Kees Kooi. Die had een idee, want uh, hij was in aanraking gekomen met, uh, met de geschiedenis van Bab Herweijer en uh, Ab Aukers. En de zoon van Ab Aukers, uh, Menno Aukers... die heeft op een gegeven moment uh, wat dagboeken gevonden van zijn vader. Die, uh, die, uh, met Mag die het onderbreken? Of, uh, de ja, de reis is gestopt. Die is gestopt. Oh, ja. nou, dan weten we dat. Ja. Uh, dus, uh, dan weten we dat hij uh, dat gestopt is. Uh, Code Rood is dus, uh, op het... Uh, op het uh, uh, ik ga weer even terug naar het verhaal waar ik uh, mee begonnen ben. Uh, en dat is uh, met, uh, met het uh, museum. Uh, maar die Menno Aukers die heeft op een gegeven moment... een deel van dat verhaal heeft hij... Uh, meegenomen naar, uh, naar het Zandvoortmuseum En uh, nou ja, daar is dan uh, nu een uh, expositie voor uh, aan de gang. Uh, die duurt tot en met uh, ergens in september. Ik, uh, ik, ik meen dat Hilly Jansen, maar die heb ik ook nog geïnterviewd. Die daar wel wat over gaat uh, zeggen. <coughs> dus dat is een beetje te... in kort het verhaal. Er uh, waren daar een aantal mensen uh, aanwezig. Onder andere ook Erik en met hem had ik een gesprek. Het is de opening van een BMW-expositie bij het Stanford Museum. Maar uh, dit is eigenlijk ook een beetje de opmaat naar een historische Grand Prix, de vijfde. En uh, bij me staat Erik Weijers. Uh, is dit nou uh, mooi zo? voor een week, een week voorafgaand aan een historische Grand Prix? Ja, dit is altijd een beetje de aftrap van, van het begin van het evenement. Ja. Uh, traditioneel inmiddels. Dit is ook al de vijfde keer dat we zo'n tentoonstelling inrichten. En we hebben het een keer gedaan in het kader van de eerste autorace in Zandvoort. Uh, we hebben alle Grand Prix-winnaars wel eens op een rijtje gezet. En ja, Het is de start van een, uh, van een week vol activiteiten rond de historische Grand Prix volgende week. Uh, dit is het merk BMW. Heb je er zelf ook iets mee? Ja, eh, persoonlijk wel. Ik rij Ik, rij, ik ben een gelukkige gelukkig omstandigheid om zelf in een BMW te kunnen rijden. En, eh, het zijn hele fijne auto's. Maar haar, laat ik zo zeggen... Eh, BMW staat wel synoniem voor autosport. Maar er zijn natuurlijk wel meer merken. Maar er is denk ik maar één merk waar autosport echt zo door de, alle aderen loopt. Eh, wat ook nog eens een keer echt vierpersoons auto's eh, of gezinsauto's bouwt. Eh, bijvoorbeeld een merk als Ferrari kun je wel vergelijken met BMW. Maar, of qua sportiviteit. Maar eh, die bouwen wel echt alleen sportauto's. BMW eh, maakt echt ook luxe limousines. En eh, ja, altijd daarmee Gereisd op, op alle fronten. Ja, kunnen we dit dan ook volgende week bijvoorbeeld ook aantreffen op het circuit? Uh, jazeker. Er is zelfs in het kader van het, uh, het 100-jarig jubileum wat dit jaar door BMW gevierd wordt uh, is er een speciale race en uh, die is genoemd BMW 2002 meets BMW 3 liter CSL. Uh, dat zijn twee iconische tourwagens uh, van BMW uh, die in de jaren 70 uh, met name gereisd hebben op Europees en wereldkampioenschapsniveau. Uh, meer dan 28 daarvan komen naar Zandvoort en gaan een unieke, eenmalig uh, georganiseerde race rijden. Dus die race wordt maar één keer georganiseerd. En dat is hier in Zandvoort volgende week tijdens de Historic Grand Prix. Dus dat is een, uh, een behoorlijk stukje exclusiviteit voor de mensen? Uh, zeker, ja. Dat kan maar één keer gezien worden. BMW organiseert het maar één keer wereldwijd en dat is hier in Zandvoort. Uh, nu we het toch over organiseren hebben, maar... Uh... Heeft dat altijd wat voeten in de aarde? Ja, tuurlijk. Uh, een historisch Grand Prix uh, begin, begin je eigenlijk al een jaar van tevoren bijna mee. Uh, op het moment dat, uh, dat volgende zondag de laatste finish slag valt, zitten we alweer boordevol ideeën voor 2017. En uh, heel snel daarna gaan we ook beginnen met het realiseren van die, uh, van die ideeën. Hè? Om ook weer te zorgen dat er volgend jaar ook weer een heel aantrekkelijk en ook weer uniek programma is. Hè? Er, er komen ieder jaar weer nieuwe dingen bij. Uh, dit jaar dus die BMW, uh, speciaal de BMW Race. Maar voor het eerst ook een demo. Uh, demonstratie in de lucht. We krijgen een flyover op zaterdag van een, van een Spitfire die een paar keer een rondje boven het ski cirkelt. Ja, dat is natuurlijk ook uniek. Hè? Dat vliegtuig en autosport supporters toch ook altijd een bepaalde binding. Dus ja, dat gaan we allemaal meemaken. Spitfire. Dan denk ik ook aan uh, de eigenaar van Koninklijke Boerder. Uh, ja, daar zou je die link zou je kunnen leggen. In dit geval heeft dit daar niks mee te maken. Oké, okay, maar goed. Maar wat vindt hij ervan? Dat uh, bijvoorbeeld zo'n evenement als dit? Ja, ja kijk. Dit, dit, dit evenement ademt natuurlijk de historie van Zandvoort uit. Uh, en alles wat hier sinds 1939 in Zandvoort op oostsportgebied is gebeurd... Uh, dat komt... Terug naar Zandvoort. En dat komt het leven. Daar genieten tienduizenden mensen van. En niet alleen de mensen die komen als bezoeker. Maar ook de deelnemers. Deelnemers komen vanuit de hele wereld naar Zandvoort. Om met hun auto's hier te rijden. En uh, ja, zo'n evenement kun je natuurlijk als circuit-eigenaar alleen maar koesteren. En dat gebeurt dus ook. Uh, wanneer ben jij tevreden? Uh, nou ja, als er gewoon uh, volgende week zondag uh, weer 10.000 mensen tevreden naar huis zijn gegaan. Met blije gezicht dat je weer mooie reacties leest uh, op internet en, uh, en in de kranten de volgende dag. En als die recensies allemaal goed zijn, zijn wij weer, meer, wij weer meer dan tevreden. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Dankjewel. It? Bye bye.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 Geronimo en daarachter Jellacross een nieuwe single heet A Thunder. Ja, yeah, um, dat is nu niet zomaar. Ik heb even wat spullen meegenomen. Uh, deze week hebben we wat kunnen zien bij uh, De Wereld Draait Door. Deze band is afgelopen maandag geweest toen de wereld draait door weer voor het eerst weer mochten beginnen. Uh, bent is ook bij ons geweest, dus hier ook bij CFM en we hebben in het volgende uur hebben we er weer zo eentje, ook een bent die bij ons geweest is en in het daarom volgende uur nog een grotere bent. Maar ze zijn allemaal gelinkt vandaag allemaal aan die wereld draait door, dus, uh, dus dat kan ik dan alvast vast vertellen. Jongen, jongen, ja, wat heb je allemaal meegenomen ja. zeg? Ja ja, ja, ja, ja, komt allemaal uit Nederland, hoor. Niet niet overigens! Dit is Charles ja. en <laughs> please Het, um, 1991 volgens mij 92, 92, 92 zelfs oh sorry would I lie to you uh, Jaap was op uh, stop afgelopen vrijdag in het Stanford uh, Museum en wie trof hij daar? Hilly Jansen. is de uh, ja moet ik het zeggen beheerder van het Stanfordse Zandvoorts, uh, Nou ik heb wat zelf uh, wat nieuws bedacht creative director wat oh, vind je daarvan? Nou oh, dat is misschien ook wel een aardige. Uh, <laughs> Vorig jaar hadden we ook al uh, iets uh, bijzonders uh, geloofd. Wat was dat? dat was uh, de eregalerij. Hè? Ja, vorig jaar hadden we de Hall of Fame. Omdat ja. uh, ik had uh, gesproken op de historische Grand Prix met Arie Luijendijk. Ik zeg, heb jij geen leuke spullen om in het museum uh, te zetten met een historische Grand Prix? Toen zegt hij, in Nederland is het eigenlijk niet uh, gewoon om de helden te vereren. En toen dacht ik, dan moeten wij dat gewoon gaan doen. Ja. Want het zijn helden. Ja, nou ja dat hebben we, hebben we ook gezien vorig, vorig jaar. Want er... Uh, het ontbrak er bijna aan niks uh, in dat opzicht. Uh, dit is wat anders. Uh, uh, ja, het circuit zei uh, van we hebben niet zo heel veel tijd voor research en ondersteuning. En toen kwam ineens Kees Kooi van de Hark. En toen dacht ik, oeh, dat is een hele goeie. Die heeft zoveel relaties in de autosport. En die kwam met het idee, laten we het dan ophangen aan een thema. En dat is BMW, 100 jaar geworden. Ja. Um, want als, uh, als we nu kijken, we zien de safety car, we zien zelfs een hele oude BMW uh, staan. Uh, zijn, ja, je zegt al, ze, ze zijn zelf bij jou gekomen. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk als het gaat om inrichtingen? En kijken van, uh, moet je dan ook wel eens met je vrijwilligers keuzes maken van wat we wel uh, tentoonstellen en wat niet? Uh, nee, we hebben gewoon. Uh, uh, Kees Kooi is eigenlijk zonder dat hij het weet, uh, gastconservator geworden. Oh. Samen met Menno Aukers. He, we, we hebben gedacht van in welke zaal. ...komt het verhaal van Menno Aukers... ...en in welke zaal gaan we de rest doen? Mm -hmm. En hoe gaan we BMW Duitsland en BMW Nederland... ...verleiden om, om daarin mee te denken en te doen? Want het zijn wel allemaal hun foto's. De rechten liggen bij hun. Ja. Dus dan moeten we dingen gaan lospeuteren. Ja. En dat is allemaal in goed overleg gebeurd. En dan haal ik Jan Kolder erbij en Daphne... ...voor het grafische ontwerp. En, ja. Ja, en, en de inrichting, het bouwteam... ...dat doen we gewoon met heel veel mensen. Is het natuurlijk ook een uh, fijne opsteker dat, uh, he, dat het ook iets uh, te maken heeft met de grote BMW uh, Museum in München? Ja natuurlijk, 100 jaar feest vieren en dan Zandvoort, Duitsland, DTM, Sikwi, historische Grand Prix. Nou dat is een inkoppertje natuurlijk, hè, ja. zijn, ze, zijn ze in Duitsland ook bij jou geweest daarover of niet? Uh, nee, ik denk dat er morgen nog wat mensen komen en er komen heel veel mensen tijdens de parade. En dan zijn we tot 10 uur open en uh, dan denken we dat er heel veel mensen uit Duitsland komen. Die dan toch even een kijkje willen nemen van hoe hebben die Zandvoorters dat gedaan? Ja, nee, die combineren het een en het ander. Die doen en de parade mee en ze doen het circuitweekend. Mm -hmm. En ze uh, komen dan uit het museum. Ja, dus zijn dit nou ook overuren voor, uh, voor mensen zoals jij? Als het gaat om inrichting en dat ja, soort dingen? Maar dat is passie. Dat, dat maakt er niks uit. Nee hoor, dat doen we er gewoon bij gewoon bij. Uh, uh, tot, tot wanneer is deze expositie te zien? Want ja. uh, 25 september. En uh, nu denk ik alweer van had ik hem maar langer laten doorlopen. Want dit is zo'n leuke tentoonstelling. Maar dat denk ik iedere keer hoor. <laughs> er staat nu geloof ik BMW op mijn voorhoofd. Nou bijna. Je het? <laughs> ja, dankjewel. Graag gedaan. There's a buzzing fly hanging around the rubles and the daisies There's a lot more loving left in this world oh, no, no. Don't leave me now, now, now While the sun smiles Stick around and laugh a while And I lie warm on the soft sandy beaches And my toes are submerged in the water And it feels good Don't play on the soul like a petal that look the Lord If so fine no more Blue Sirocco blowing warm into my face the Sun is shining on the underside of the bridges The cars are going by with smiles in the windows There's a black cat lying in the shadow of the gatepost And the black cat keeps telling me, look, it's on this way There's a black cat lying in the shadow of the gatepost And the black cat tells me, look van een Hot uh, Hothouse Flowers ook uh, ontdekt door Bono. En um, die hebben we dus een eentje gehad uit 88. Pas dat don't go. De race is weer hervat. Zometeen over twee... Ja, wat zou je wat zeggen? Ja. Nou, het is weer ruzie tussen Verstappen en Rijkoon, hoor. Oh. Uh. Gezellige boel. Ja, het wordt gezellig, ja. Kijk. Oké. Goed, dat zou meteen in uh, Zandvoort op zondag. Op deze zondag 28 augustus. Maar nu eerst de Swing Out Sister. We Sister, you all my mind door Lan met Still My Sunshine. DFM Race Radio Pit Report, Pit Report. We gaan even kijken hoe Arlan en Patrick Berg het allemaal aanschouwen, denk ik. <laughs> nou. Waarbij, wij doen het in woord en geschrift. Uh, Jan Kober, hoe staan de gang met uh, spaar van Nou ja, door alle schermutselingen, door ook dat de race stilgelegd is. Ene Lewis Hamilton uit Engeland inmiddels opgeklommen naar plek 4. En dat, uh, dat schiet al aardig op. Als je mij vraagt, dan uh, gaat hij nog een gooi doen naar het podium deze middag. Maar uh, hou het een goede. Die wedstrijd uh, duurt nog uh, 28 ronden. Ja, het is natuurlijk wel een afstand. En um, ja, het is ook weer uh, oorlog op de banen tussen Max Verstappen en Kimi Raikkonen. Het uh, geschutter is uh, vooral niet uh, uit uh, de wereld. Uh, ik heb hem een klein beetje net opgevangen uit een mond van Rijnkoning. Die was er helemaal niet zo blij mee. was uh, net na Oroes richting uh, de eerste scherpe bocht uh, verderop uh, naar rechts. Daar was het uh, weer uh, het, het nodig over uh, te zeggen van... ja, hij zit me een beetje voor me en hij zit een beetje dwars. Zoiets, uh, nu is het uh, zaken van, ja, wat gaat de wedstrijdleiding ermee doen? Gaan ze het uh, verder onderzoeken of niet? Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Maar één ding weet ik wel, het is vandaag de dag niet voor Max Verstappen... tijdens uh, deze Grand Prix van België. Maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met het verwachtingspatroon. Uh, Lammers zei dat al vier weken terug bij de Grand Prix van, uh, van Duitsland. Van jongens, ja, uh, je moet altijd opletten waar de verwachtingen hoog zijn... Uh, is de teleurstelling dichtbij. En in zijn eigen documentaire zei hij al... Hè, die uh, andere tijden sporten ooit nog eens een keer over hem ja. heeft uh, gemaakt... zei hij van het meest lastige is je eigen thuis Grand Prix omdat je met zoveel dingen mee uh, te maken hebt. Namelijk het, uh, alles is op jou gericht. De spotlight staan op je, Dus er komt uh, echt wel veel meer bij kijken. Dan alleen maar eventjes uh, een stuur uh, de hanteren. En een beetje rondrijden. Zo werkt het dus niet. Nou we zien het ook meteen uh, vertaald worden. Uh, het gaat niet zo als het zou moeten gaan. En ik denk. Uh, en ik zie hem ook in mijn ooghoeken. Zie ik hem al net weer uh, de pitstraat in uh, gaan. Max Verstappen. Dus het uh, wordt uh, vandaag... Geen podiumplek, dat ga ik in ieder geval wel Oké, okay, we gaan even kijken naar de Eredivisie. Er zijn uh, in ieder geval één wedstrijd vandaag al gespeeld. In Eindhoven was het PSV tegen Groningen. Groningen met 10 man, maar het bleef 0-0 op de andere wedstrijden van vandaag. Uh, daar is inmiddels uh, bij één wedstrijd wel gescoord. Ader Den Haag tegen Herakles werd uh, uh, door een panel... Nee, dus in ieder geval 0-1 in de 18e minuut. En er is een penalty geweest voor Go Ahead in de 20 minuten... maar uh, de kogel neemt de strafschop. maar de keeper van Ajax, Onana, die redt. Het blijft daar 0-0. Jaap, zoals je weet hebben we ook een nu ja, plaat. Die wie? komt om half 4. Ja. Maar uh, we hebben ook de hit op dit ogenblik in Miami. en Miami, ik weet niet of je er al bent geweest. Nee, nou, maar... maar daar is het ook helemaal Latino all the way. Dit is het nummer 1 daar. Juan Carlos Pake me invitan. <kwijnt> Atención, señoras y señores. Music from Tom Tom, herbs and good vibes. We bring it home. Pretty pretty girls are in a random Russian? Just reach and all him with some. What a good vibes, good atmosphere. Party people put to one in a the air. Drinks in a wake up, them and we up here. John Carlos has the gallery in a gear. I'm. Left.